word people must meet and part some night you come back from afar who cares if tonight The sun's fading light All over the sky There is a same warm glow Here under that star I'm wanting you to know François Ardy in het Engels in de jaren 60. All over the world was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 17 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de muziekwerf in Rotterdam. Draden van Nederlands slavernijverleden en de Nederlands-Indonesische regisseur Charlien van Kasteren. Dat allemaal tot middernacht in, in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Vier, via, Vier, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica.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 Mondo is de late avond van Bert de Wolf the other day, staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things were clear. No need to rush, I ain't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 Een hit uit de jaren negentig van Bakshat Le Fonk. Another day hoorde je en daarvoor Paolo Conte en Via Con Me. En wij gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Bij de muziekwerf in Rotterdam draait alles om samen muziek maken, elkaar inspireren en plezier maken. De directeur Wouter Muste is bij Herman de Bruin. Wouter, welkom. Goeiedag. Dat klinkt als uh, werkzaamwerf. Ja, nou, inderdaad, dat is het ook wel. Ja? Um, we hebben besloten dat we een, uh, uh, ja, een werkplaats zijn voor, uh, ja, voor muziek, voor jonge Rotterdammers. Zo, dat is duidelijk, ja. En wie zijn we? Uh, wij zijn de Stichting Muziekwerf en wij ja. stellen ons ten doel om uh, ja, het maken van muziek... Uh, gewoon uh, bereikbaar te houden voor alle Rotterdamse jongeren, uh, kinderen, jongvolwassenen mm -hmm. uh, die, daar, uh, die dat willen. Ja, maar mag je het dan een muziekschool noemen? Nee. Nee. nee, dat zijn we Mag ook ik niet. het een conservatorium noemen? Nee, we zijn nee. geen vakopleiding. Oké, okay, ja, dat is een vakopleiding. Ja, ja. Ja, ja, nee, we zijn een plek uh, op, voor alle niveaus ook. Dat is het grappige. Uh, we doen zowel hele laagdrempelige projecten voor bijvoorbeeld scholen... die langs kunnen komen binnen schoolse mm -hmm. tijden... Uh, om ja, uh, aantrekkelijk muziekonderwijs aan, aan te bieden. Vaak ja. is dat projectmatig. Um, ja, maar je kunt ook uh, denken aan conservatoriumstudenten op het allerhoogste niveau die nog bezig zijn na hun studie om echt die professional te worden. Mm -hmm. ja, die, die ondersteunen we ook als ze daar behoefte aan hebben. He? Ja, ja. Bijvoorbeeld een podium zoeken of muziek willen opnemen in onze zaal. Ja dan oh, zijn we daar een en al oor voor. Ja, ook om hun weg te vinden in die. Om muziek, een weg te vinden. Als je begint, dan moet je altijd even zoeken. Ja, en precies. daar hebben jullie ervaring mee. Ja, inmiddels wel. We zijn al nog beperkt uh, open. Tenminste, we zijn open volledig, maar ja. pas anderhalf jaar. Anderhalf en jaar, dus... Ik het... als directeur pas half ja. Juni. Uh, Oké, okay. ja, ja, dus het is allemaal nog vrij nieuw. Dus het is allemaal vrij nieuw. Een ja. uh, ja. uh, mooie plek, heb ik begrepen, in Rotterdam. Ja, het is prachtig. Het is de omgebouwde doopsgezinde gemeentekerk aan hmm. de Nieuwe Haven. Dat ligt vlak achter het uh, Hofplein. Die lessen, dat zijn scholen die hier komen af en toe, maar ook individuele kinderen of kleinere groepen? Ja, nou, we werken sowieso veel met partnerschappen. Dus we willen eigenlijk als muziekwerf uh, ook dat wat er is in de stad ook nog enorm versterken. Denk bijvoorbeeld even aan een vakopleiding als Albeda, waarbij mbo-studenten... Uh, in drie jaar tijd uh, muziekprofessional worden... Met, uh, mm -hmm. met eigen werk en een plaat en een show en optredens. Maar wat zij ook doen als onderdeel van hun examenprogramma... is het verzorgen van een muziek-educatieve activiteit, een workshop. En die workshops worden nu geoefend op jeugd, ja. kinderen, VO, PO... basisschool dus, hè, middelbare school... Uh, die, wij uit, die wij als muziekwerf uitnodigen voor die cursussen, voor die workshops. Mm -hmm. uh, en dan zijn die jongeren, die geven die workshops. Dus iedereen is aan het leren. Yeah. Uh, jongvolwassenen, bijna pros, die leren wat het is om docent te zijn... Kinderen krijgen een leuk, laagdrempelig aanbod. Ja. Uh, op allerlei nieuwe, uh, vlakken. De studenten kiezen vaak zelf hun workshops. Dat kan van een bandje zijn en dan gecoacht worden... tot een instrument bespelen, zingen... of bijvoorbeeld muziek maken met een computer. Dat ja. kan allemaal voorbij komen. Ja, ja. DJen. Maar die groepen die daar komen, die hebben niet al, hebben die allemaal hun eigen instrumenten? Of hebben jullie ook een nee. hele voorraad van instrumenten? Ja, we hebben een hele kast met instrumenten. Dus de gitaren hangen klaar, de keyboards staan klaar. Die kunnen zo uit de kast worden gehaald als die nodig zijn voor een workshop. Mm -hmm. uh, en je hoeft ook, hè, als, je dus, als wij dat aanbieden aan zo'n school... dan geven we ook die, die, die, die workshopdocenten mee. Let even op, ze hoeven niks te kunnen. Dus het <laughs> moet laagdrempelig zijn. Ja. En het is een leuke eerste kennismaking met muziek. Een mooie plek. Om muziek te maken en kinderen te laten genieten van muziek... en kennis te laten maken met muziek, want dat is ook heel belangrijk, denk ik. Ja? Ja. Ja, zeker. We heel graag een introductie brengen. Uh, inderdaad, vooral ook doelgroepen die misschien uh, ja, van huis uit... minder snel daarmee in aanraking zouden komen. Mm -hmm. Ja, dat is wel een van onze pijlers. Ja. We hebben bijvoorbeeld ook de mooiste muziekclub. Dat zijn kinderen met allerlei vormen van beperkingen. Soms okay. is dat fysiek, ja, ja. soms lichamelijk. Uh, die, die werken dan samen één keer in de maand. En uh, die werken dan ook toe naar presentaties. En die hebben allerlei instrumentjes. Die zijn dan zo ingericht dat ja, wat voor beperking je ook hebt... je kunt meespelen. Uh, het is één ruimte, Nee, Nee, we hebben een grote kerkzaal. Dat is onze ja. grote zaal, noemen we die nu. We hebben nog het bijgebouw van de kerk, en daar, oh, okay. uh, van wat het was. En daarin zit een studio, zit een kleine zaal, een oefenruimte en een leslokaal. Oh, en dus het leslokaal alle... is echt ingericht voor muzieklessen. Ja, en... ja, je kan alle kanten op. Wij kunnen alle kanten ja. op. Uh, mensen die denken van, daar wil ik wel wat meer over weten. Of ik wil mijn kinderen ook wel eens die kant op sturen. Of een school die denkt van, nou, ik kan uh, terecht overdag... <laughs> Waar moeten ze zijn om je meer te weten te komen... over deze prachtige muziektempel, de Muziekwerf? Meld je bij ons. Uh, ja, via de sociale mogelijk. media is het mogelijk. demuziekwerf.nl, dan kom je overal. En Wouter Muste, die heet je van harte welkom. Hij is directeur van de Muziekwerf. Dank voor het gesprek. On Quand on pourra le faire, on est ce sourire que l'on connaît par cœur. On est de ceux qui rient, on est de ceux qui pleurent. On est l'alarme d'un père quand son gamin a peur. On a les pieds sur terre, on a la tête ailleurs. On est les gens d'hier, on est cette lueur qui brille même dans le noir. Et qui jamais ne meurt Bon sûr Que l'on est bien ensemble Je jure Que nos vies se ressemblent A toute allure J'attends qu'on se rassemble Bon sûr Que l'on est bien ensemble On ne sera jamais seul autour de nous. On est une bête solide, on est une bande de loups. On est l'homme qui se cherche et la femme qui se trouve. Dans le cœur, un amour qui fait qu'on se retrouve. De nacht, de late avond met Bert de Wolf. Lay, lay, lay, lay. Lay big brass band. Magnet hoorde je met Lee, Lady Lee en daarvoor uit Frankrijk Zaz en Novi. Zometeen een kennismaking met de Nederlands-Indonesische regisseur Charlene van Kasteren. Maar eerst is hier nog Charlie Rich en Behind Closed Doors. My baby makes me proud. Lord, don't she make me proud.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 And when we get behind Met zilveren haar en het zilveren stemgeluid Charlie Rich, een behind closed doors uit 1973 ons volgende onderwerp Chaka, oftewel Charlene van Kasteren is een Nederlands-Indonesische regisseur die bekend staat om haar dynamische visuele vertelkunst Tera Cox praat met haar Charlene, fijn dat je er bent Hi. Uh, jouw beroep is film en commercial director wat houdt dat precies in, wat doe je dan? Als filmdirector en commercial director ben je opzet en dan geef je vaak, afhankelijk van hoe groot de groep is, leiding, creatieve leiding aan zo'n 25-plus man. En je, maakt eigenlijk, je bent verantwoordelijk voor de creatieve keuzes in zo'n filmproces. Hoe was je pad naar dit beroep? Ik ben denk ik altijd al een verhalenverteller geweest. Uh, en ik heb altijd al wel een beetje van drama gehouden... dat zit denk ik ook een beetje in mijn familie. En ja, ik, ben, ik heb een tijdje lang gezocht... maar toen ik eenmaal op de kunstacademie zat... toen uh, kwam ik in aanraking met film... en toen heb ik het niet meer losgelaten. Ja, je maakt commercials, korte films... Uh, je zei het net al, reclame, documentaires, videoclips... de gemeenschappelijke factor is dan wel dat het vrij kort is, denk ik. Vooral in de reclamewereld is 30 seconden een beetje gangbaar... en dan uh, tot een minuut... en alles wat langer is, is al een lange commercial... Dus ja, um, yeah. dat je is kan... wel een heel andere aandachtspannen met een korte film dan met een commercial inderdaad. Ja. Ja, je hebt dan heel weinig tijd om de spanning erin te brengen. In een commercial wel, ja. ja. Dan gaat het ook meer over hoe flitsend het is en hoe snel je iemand kan pakken met je eerste drie shots. En uh, ja, in film ligt dat natuurlijk ook weer heel anders. Ja, ja maar je maakt ook kortere films, hè? Je maakt geen hele lange films, of wel? Nog niet. Ik nog hoop niet. dat ooit nog een keer, die staat aan mijn horizon. Ah, <laughs> want dat is je droom eigenlijk. Ja, dat is wel, uh, daar ben ik al een paar jaar ook al mee bezig. Maar in Nederland zit het gewoon zo dat je eerst een soort bepaald traject moet doorlopen. Je moet bewijzen aan bijvoorbeeld filmfondsen dat je uh, langspeelfilms uh, aan kan. Dus daarvoor moet je eerst korte films maken. Nou, dat uh, probeer ik heel erg op te zetten. En dan is de eindstreep... Uh, Hopelijk ooit een keer een uh, lang speelfilm. Nou, ik ga je naam nu alvast onthouden, Charlene van Kasteren. Uh, wat kenmerkt jouw werk nou precies? Hoe kan je nou zien, nou, ik zie echt, zij is de director, zij is de regisseur hiervan. Ja, dat vind ik lastig om te beantwoorden. Ik denk, in de reclamewereld in ieder geval, staat mijn... Uh werk wel bekend om de dynamiek die ik in de camera gebruik vaak uh, meepak. Ik probeer altijd een soort symbolische laag of een magisch realistische laag toe te voegen aan het werk wat ik doe. Zodat het niet zo plat is. Dat vraagt wel even om uitleg voor een leek. <laughs> een laagje van magisch realisme zei je? Ja, magisch realisme. Vertel, hoe, hoe werkt dat? Nou, dat gaat eigenlijk over een bepaalde gevoelswereld die je niet kan zien. Dus film is natuurlijk heel erg beeld en visueel gedreven... maar er zitten altijd een soort gevoelsmatige dingen in. Net zoals bijvoorbeeld bijgeloof, dat heb je dan natuurlijk ook. Dat kan je niet direct één op één vertalen. Dat zou in wezen kunnen, maar eigenlijk niet... En in film is dat ook waar ik altijd naar op zoek ben. Dus dat er een soort dubbele laag in zit in de vertelling... waardoor je dus ook iets meer met je gevoel naar iets kan kijken... zonder dat het soort, hier heb je een koffiereclame en een beker... en dan gooi je hete koffie in en dan is het lekker. Maar wat is die ervaring die erachter zit? Of wat, wat is het verhaal erachter? Mooi, mooi. Een gevoel creëren, ja, dat, dat spreekt mij zeer aan. Nou ben je ook altijd op zoek naar symboliek en metaforen, las ik ergens. Uh, kan je daar een voorbeeldje van geven? Nou, bijvoorbeeld in de Nike-reclame uh, die ik heb gemaakt, ging het over een uh, professioneel basketballer. En uh, zij vond het heel belangrijk om heel dicht bij de natuur te staan en vlak bij haar vrienden te zijn. Dus daarin heb ik bijvoorbeeld de basket aangekleed met uh, planten. En vervolgens een matchcut gemaakt, uh, dat is dan een shot wat direct snijdt of een vervolgschot is op, het, op hetgene wat je daarvoor ziet... Uh, naar de natuur waar ze dan met haar vrienden loopt. Dus op zo'n manier probeer ik dat een beetje te verwerken. Prachtig voorbeeld, zeg. En hoe zit dat eigenlijk met wie de grootste invloed heeft? Want jij bent natuurlijk de regisseur, de directe... maar de klant, uh, Nike, die wil uh, verkopen, die wil wat. Uh, conflicteert dat af en toe? Hoe zit dat? Zeker, ja. Toevallig bij dat Nike-project... Uh, heb ik eigenlijk best wel veel vrij, uh, vrijheid gehad om dat in te vullen... Maar er zijn ook projecten waarin de creatives, of het reclamebureau en de klant zegt... we willen dit draaien en we willen dit is de shotlist en voer het maar uit. Dus dat, uh, dat kan echt twee kanten op. Het ligt echt aan de klant en, uh, en het bureau waar je mee werkt. Ja. Is het ook wel eens bij de klant zo van ja, maar dit bedoelen we helemaal niet? Nee, daar heb je wel uh, genoeg Expertise. meetings over dat ja. dat niet zomaar gebeurt. Ja. Oh, Oké, okay. dat is een organische <laughs> groei die dan plaatsvindt. Ja, exact. Ja. Als mensen jouw hulp of jouw werk willen inroepen, waar kunnen ze dan terecht... Ik heb een site. Ja, daar kunnen ze op kijken als ze een selectie van mijn werk willen zien. Dat is Shaka.nl Shaka Chaka van uh, Charlene en van Kasteren neem ik aan. Ja, net zoals Shaka Kaan, maar dan zonder de Khan. <lacht> en .nl en geen nou, kom. een mooi duidelijk verhaal. <lacht> en daar kan je ook eventueel contact met jou doorzoeken door die website. Ja, daar staan mijn social media op en uh, ja, op die manier kunnen ze zeker bij me terechtkomen. Oké, okay, nou, ja. ik heb heel veel geleerd. heel Veel termen vooral. Een mooie kennismaking, Charlene van Kasteren. Film en commercial director. Dank je niet meer zien wat er niet is en alles weg wat in de weg staat. Met een glimlach kijken naar wat was En zien dat het allemaal voorbij gaat En niet meer jagen op die spoken Niet meer meegaan met de tijd Niet meer doen wat je niet doen wilt Om geen spelbreker te zijn Volg niet de aangegeven richting Volg niet de route die je kent De omweg is veel mooier Je ziet meer langs een weg die je niet kent En geen gelijk meer om te krijgen Geen barricade in je hoofd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 Leren los te laten, wat toch al is verloren Jezelf niet anders voordoen, om ergens bij te horen Je dromen blijven volgen, niet bang zijn voor het einde Kijk maar naar de wolken, en zie hoe ze verdwijnen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 Van de pers heette dat vroeger Friends Again van Baby Rose en daarvoor Stef Bos en De Weg. Zometeen draden van het Nederlands slavernijverleden. Maar eerst Colin Blundstone en How Could We Dare to Be Wrong? Take me Make my eyes, tell no lies to my heart I've known the way, right from the start You know you'll see de heese stemgeluid van Colin Blundstone. How could we dare to be wrong? 1972 was het jaar. Ons volgende onderwerp. In iedere provincie een eigen wandkleed maken waarin het koloniale verleden centraal staat. Dat is het doel van het landelijke initiatief Draden van ons Nederlandse slavernijverleden. Textielkunstenaar Caroline Grotenboer begeleidde het project in Zuid-Holland. Herman de Bruin praat met haar. Carolien, welkom. Goedendag. Draden van het Nederlandse slavernijverleden. Wat bedoelen we dan? Ja, slavernijverleden weten we, maar wat hebben die draden daarmee te maken? De draden hebben te maken met dat het textiele werken zijn. Dus grote community art project is het. Mm -hmm. uh, waarbij dus wandkleden gemaakt worden in verschillende technieken. Mm -hmm. uh, in het Zuid-Hollandse wandkleed hebben we dan tuften, kwilten, filten, um, puntje, borduren... Dus ja, dan werken we met heel veel draad ja, ja. en nou ja, doordat je dus met die draden werkt, rijg je eigenlijk het verleden aan elkaar in een wandkleed. En per provincie gaat dat gebeuren, want ik hoor je Zuid-Holland zeggen. Ja, ja. Er is, uh, het is in Groningen gestart met de vragen ja. naar aanleiding van het, uh, het onderzoek naar de achtergrond in de provincie Groningen. En daar is toen uh, uh, een community art project gestart. En daar deden zoveel mensen enthousiast aan mee, zo'n 400 mensen... John. dat zij zoiets hadden van... nou, dat kunnen we eigenlijk in elke provincie uitdoen. Yeah, yeah. yeah. Want elke provincie heeft wel zijn verhalen... wat betreft het slavernijverleden. En zo is het dus in Groningen, Utrecht, Overijssel, Zeeland, Noord-Brabant... en nu in Zuid-Holland en binnenkort ook Gelderland... zijn dus wandkleden gemaakt... Yeah. En uh, dit jaar Noord-Holland en Limburg en dan Friesland, Drenthe en Flevoland uh, komen erna. Dat denk ik, draden de van Nederlandse slavernijverleden. Hoe bind je dan die uh, ding, zaken die gemaakt worden aan het slavernijverleden? Ja, je zei net al, het heeft te maken met de geschiedenis, maar hoe verbeeld je dat dan? Ja, er is een ontwerper uitgekozen die dus in contact komt met uh, Vata Black, Dat is een historicus en die haalt dus de informatie... Op uit ja, de provincie Zuid-Holland. Mm -hmm. Wij zijn natuurlijk wel de bakermat politiek gezien ook. Uh, ja. wat betreft het slavernijverleden. Dus die worden aan elkaar gekoppeld. en aan de hand daarvan. Uh, ja, wordt een verhaal gemaakt. En uh, Marcos Cue, dat is de ontwerper van dit uh, design. Ja. En hij komt uit Maleisië. Dus hij heeft ook een koloniale achtergrond vanuit... Hij weet van de andere kant van de slavernij. Ja. Ja, ja. ja, en dat is in dit wandkleed ook uh, verbeeld. Dus mm -hmm. niet alleen maar uh, de, de westkant, maar ook de oostkant van het kolonisme. Hij heeft daarvoor een glas-en-lood-effect verwerkt in het design... Om dus eigenlijk de Bijbelse... Uh, ja, de Bijbel had een grote betekenis ook. Het vergoelijkte de slavernij. En yeah. na de hand werd die de teksten ook gebruikt om het uh, te verafschuwen. Dus uh, ja, dat is wel een hele grote lijn die meegaat in het slavernijverleden. Hij laat de hele geschiedenis zien in het, uh, in het wandkleed. Mm -hmm. Hij werkt in het wandkleed aan beide kanten. De, de, van het van de, de uiteindes, links en rechts, dat is het verleden. En naar binnen toe gaat hij naar het heden toekomst. Ja, ja. Dus we hebben links dan, hebben we de Gouden Koets. En aan de rechterkant het grote slavenschip. De slaven die hebben dat voor ons verkregen: dat wij die rijkdom hebben kunnen bouwen. Er staan de gebouwen. De West- en de Oost-Indische Compagnie. Oké, okay, ja, dat zijn dus degenen die daar een voorbeeld van waren hoe dat gegaan is in de tijd. Ja, ja. dat beleid werd gemaakt ja. daar. Ja. Kunnen mensen dan dat herkennen als slavernijverleden? Is, is het duidelijk wat de geschiedenis verbeeld? Ja, zeker. Ja, ja, ja heel duidelijk. Ja. Ja. Ja. Is dat dan ergens te zien? Ja, het is zeker het, te zien. het is nogal groot, hè? Ja, het is 35 meter. Ja, ja dat waarom? is behoorlijk groot. Dat is niet iets wat je eventjes aan de muur hangt. Nee, uh, nee, ja, wij hebben gewerkt in, in Leiden, in Gouda, in Delft, Den Haag en um, Schiedam-Rotterdam. Mm -hmm. En in die plaatsen wordt het dus ook tentoongesteld. Okay. Kunnen mensen zien waar ze dan terecht kunnen? Is er een website waar dat ja. uh, te zien is? Eigenlijk de, de voorletters van draden van ons Nederlandse slavernijverleden. Mm -hmm. Sint Kort D. Fonds. Ja. En daar staan alle provincies vermeld, en nou ja, Zuid-Holland. En kies daar de button agenda. En daar staan de wanneer de, de tentoonstellingen definitief zijn op de locaties, dan worden ze daarop vermeld. Het prachtige wandkleed over het slavernijverleden. Carolien Groteboer, zij sprak erover en ze is zelf ook beeldend kunstenaar. Je hebt zelf ook een deel uh, ge gemaakt? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ik kan niet alleen maar van de zijlijn kijken. Nee, <laughs> Mijn handen dat, moeten ook wapperen. <laughs> dat denk ik ook. Als je kunstenaar bent, dan zit dat er wel in om dat te gaan doen. Ja. Dan wat dank voor het gesprek. I met you Was it the Honolulu Blue night Stars so bright sea so blue Down on white Kiki With my arms around you With my arms around you One thing's for sure I've been loving you more and more And for sure I'll be loving you more and more Yeah, for sure I'll be loving you more More and more and more It's Furio So how You love me We jumped the broomstick Way back when Rainbows and against the law when we do what we do when we do what we do one thing's for sure i've been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 Wat is dat toch, lekkere muziek van Sardé. Please send me someone to love. En daarvoor Michael Franks met Loving You More and More. En dat was de late avond van dinsdag 17 februari. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Norbert Ketting. Houd voor de inhoud onze website, de lateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. George Michael blijft nog even bij je. Fijne nacht.